De dood van de marktkoopman. Een 16-delige serie naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering. Werking Anna Bosman. Regie Meinde de Goede. Zevende deel. Ik ga het maar, kadozo. Ja, die woonbord ken ik. Wat? Mes in de rug. We komen eraan. Onmiddellijk. Elisabeth, meneer? Elisabeth, scherpster. Dood, meneer? Zeer dood, scherpster. Ik had Elisabeth nooit moeten vragen weer bij het korps te komen. Nee. Ik had dan net zo goed meteen dood kunnen slaan. Is het niet beter wanneer ik u even naar huis laat brengen, meneer? Hm? Ja, we gaan zo, de gier. Even kalm aan. Dit kan er ook nog wel bij. Is het lijk van Elisabeth al weg? Zeker, commissaris. Met de waterpolitie mee. Mooi. Hm. Nee. En uh, heb je voor Rogge nog naar huis gewacht? Ja, ze is met de bus gegaan. Hm. En de markt, is dat geregeld? Ja, meneer. Oh. Hm. Nou, dan kunnen we eindelijk tot de zaak komen. Enige aanwijzing gevonden? Nou, niet veel meer dan Cardozo heeft verteld. Ik vermoed dat Elisabeth de Moordenaar hier bij het huis van Rogge is tegengekomen... en u meteen wilde bellen om het signalement door te geven. ja. ...mogelijk zag zachte moeder haar naar de telefooncel lopen... ...heeft argelang gekregen. Ja, ja, ja, Zo zou het gebeurd moeten zijn. Een andere mogelijkheid zie ik niet zo. Want er zijn bloedsporen gevonden in de telefooncel... ...en het lijk was, was met een touw in het water gehangen. Hm. Ben je misschien wel op een idee gekomen? Nou, het touw waar het lijk aan hing. De knoop was vakkundig. Als, als, als van iemand die in het leger is geweest of, of, of veel kampeert... Of, uh, een buitenmens zal ik maar zeggen. Geen onhandig mens dus. Nee, dat dacht ik niet. Oh ja, voor ik het vergeet. Ik had nog een ideetje over het moordwapen. Oh ja? Ja, dat uh, klinkt misschien gek, maar... Uh... Ja, zeg het maar, jongen. Nou, ik heb nog een paar kinderen met een bal zien spelen, hè. En bij dat spel kon de bal niet wegraken, want hij was vastgemaakt aan een soort elastiek. De kinderen sloegen de bal dan naar elkaar toe met uh, ja, kleine bedjes. Ja. Maar als ze dan missloegen, dan rolde de bal niet weg. Dat begrijpt een kind. Ja, want, want die zat in het elastiek. Dat is ook logisch. Ga door. Nou ja, ik, ik, ik denk dat de bal die Roggen doodde ergens aan vast zat. En dat de bal teruggesprongen is. Juist. Of teruggetrokken is door de dader. De dader? Ja. Dan moet die gestaan hebben op die verrotte woonboot. Kijk, die kunnen we niet uitzien, zien. Hè? Maar misschien heeft hij wel achter dat watervat gezeten. Dat, dat lijkt mij het makkelijkst. Dat zou dan ook verklaren dat niemand iets gezien heeft. Hoewel, van hieruit is zo iemand wel te zien. Ja, maar hij was heel snel, meneer. Nadat hij Rog dodelijk had geraakt... ...stapte hij even later heel rustig de kade op. Niks aan de hand. Aardige man op de gracht. Ja, ja. Maar je hebt het steeds over een hei. Aange Rogge had heel wat vriendinnen. De moordenaar kan voor hetzelfde gaat de fouten. Een jaloerse, de vrouw. Die kunnen ook met ballen gooien en schieten. Een vrouw, meneer? De emancipatie grijpt om zich heen, de gier. En waarom niet in deze zaak? Tja. Goed, ik begrijp je. Mijn idee is ook niet compleet. Nou, die bal zat aan een touwtje. Maar hoe kon die zo precies gemikt worden? Zelfs van het dak van een boodschap af is het nog een hele afstand. Of liever gezegd, een hele kunst. Ja. Over zo'n grote afstand. En hoe groot is het gezicht nou helemaal? Oh, dat is niks. Inderdaad, dat is heel weinig. Ik denk dat we met een helse machine te maken hebben. Ja? Maar een helse machine maakt meestal lawaai. Of, of, of een kruisboog? Nee. Huh? Nee, nee, die, die maakt ook lawaai. Oh, lijkt me wat overdreven, hè? Midden in de stad, een kruisboog op het dak van een woonboot. <laughs> maar als het wapen de vorm heeft van een bal, dan moet hij ergens aan vastgezet hebben. Een zeer goede gedachte. Daar moeten we op doorgaan. Oh, het is natuurlijk iets heel simpels. Een eenvoudig schakeltje waar we nou niet op kunnen komen. Ja. Maar als we het eenmaal hebben, dan is er niks aan. Zo gaat het altijd. Ja. ja, zo gaat het altijd. Eén ding is duidelijk, dat we ons scherp op het wapen moeten concentreren. Misschien dat de oplossing dan plotseling komt. Maar, uh, zou u nou niet even naar huis gaan, meneer? Uh, ja, ja, ja. Maar uh, bel jij nog even die twee nummers, hè? Die vriendinnetjes van Klaas Bezuur. Ze hebben de hele avond bij hem liggen rollenbollen, zal ik maar zeggen. Dus uh, maak jij nog maar eens een keurige afspraak met de dames en kijk of het alibi klopt. En laat ze een verklaring tekenen. En morgen de markt op, jongen. Morgen de markt op, commissaris. Maar eerst die twee dames van Klaas Bezuur. De gier. Eerst de twee dames van Klaas Bezuur, commissaris. Ja? Goedemiddag. Ik ben Brigadier de Gier, die daarnet heeft opgebeld. Uh, uh, ben jij Minette? Nee, liefje, ik ben Alice. Minet zit binnen op je te wachten. Kom maar binnen, schat. Ik ben je schat niet. Nou, kom toch maar binnen, hè. Minette zit op je te wachten. Oh, wat ben jij een mooie man. Ja, dat zijn mijn moeder ook. Een verrassing, Minette. Hier is je politiemannetje Brigadier de Gier. Wat een bink! Aangenaam. Nee, blijf er rustig liggen. Doe er geen moeite. Gezellig hè. Doe je jasje uit, brigadiertje. Nee, ik doe mijn jasje niet uit. Hé, hey, je was ook al zo kort af door de telefoon. Oh, oh. Dat zijn we niet gewend, hoor. Wij zijn hele lieve meisjes, hè, ja, hoor. we zullen je wel eventjes fijn verwennen. Hé, hey, kom nou even hier, kom even hey. hier, kom. Ja, zo gezellig naast me zitten, hè. En neem een biertje. Ali, staat er nog een ijskoud blikje in de keuken? Ja, natuurlijk. Ah, haal dan even een paar blikjes voor de brigadier. Nee, nee, nee, voor mij geen drank. Ik heb dienst. Heel verstandig van je brigadier, heel verstandig. Maar dan toch zeker wel een fijne sigaar, hè? Sigaar no. voor hele speciale klanten. Ja, geef die dosis, Annelies, dankjewel. Jij wilt toch wel een sigaar van Minet? Alsjeblieft. Zeg, we hebben geen sigarenknippertje in huis, dat geeft niet hoor. Ik bijt het puntje er wel even af. Zo, hè? Vind <lacht> <Deertje> erbij, ja. <lacht> Meneer kan roken. Zo. Fijn, dankjewel. Mooi, hè, die lange lucifers. <lacht> Kom uit Engeland. Krijgen we van een Engelse vriend. Neemt ook van dat lekkere lichte bier mee. Moet je echt geen blikje? Nee. Uh, nou, dat niet, jullie waren vannacht bij een en meneer Bezuur, heb ik gehoord. Het is hier veel te warm Je vind je ook niet? Ja. Oh. <lacht> ja, die luchtververser is weer stuk. Ze zijn al wel twee keer aan het krenkel komen prutsen, maar ik doe het nog steeds niet. Je moest maar eens een nieuwe kopen, Minette. Vier terwijl ik mijn bloesje uit de, Ja, Ja, het is erg warm hier voor de tijd van het jaar. De, buiten trouwens ook. Ik, ik, ik had alle ramen van de auto open, maar, maar het hielp niks. Oh, nee, ik zo. Maar... maar hoe lang uh, waren jullie bij Bezuur? Uh, ik zou graag de precieze tijden weten. Uh, wanneer kwamen jullie binnen en wanneer vertrokken jullie? Bezuur? Wie is dat? Hij bedoelt Klaas, die papzak. Ah. Hij klopt er steeds over hem heen. Oh, jouw geheugen is ook niet meer wat het geweest is, zeg. Die spekrol. <lacht> ja, die. Ja, je bent in de war, hoor, Engel. Helemaal in de war. Jij klomt steeds over ik? hem heen. Ik heb oh. er een beetje rondgedanst. wel is dat te vreten en te suiken. Hij werkt een heel blik handig binnen. wat ja, ja, ja. oh. een vark is die vent, zeg. Ik was blij dat hij te slaperig was om aan mij te beginnen. Waarom trek je eigenlijk niks uit, Brigadier? Kom op je schoot zitten. Ik weeg bijna niks. Nou, ik geloof niet dat jullie mij hier nou nodig hebben, hè? Zal ik dan maar eventjes naar je naast gaan? Nee, nee, blijf maar even hier, oh, dat, dat oh, is beter. Ik ben best weg ja. gaan, hoor. Nee, ik doe niks uit. Die we nou, ik ben niet voor mijn werk. Nou, oh, dat geeft oh. ook niks. Kunnen jullie nou geen antwoord geven op een simpele vraag? Nog een keer. Hoe laat kwamen jullie bij bezuur en hoe laat gingen jullie weer weg? Nou, niet zo moeilijk, brigadier. Je hoeft heus niks te betalen. Zit je soms niet goed? Niemand merkt toch wanneer je een uurtje wegblijft? Dit is toch geen dag om te werken, stel je toch niet zo aan? Wanneer? <laughs> nou, we zijn om een uur of negen heen gegaan en om een uur of vijf waren we terug. Zo tevreden? Dat weet je zeker? Ja, ik heb nog op mijn horloge gekeken toen we thuis kwamen. En... Aan mijn vriend uit Engeland gekregen. Uh -huh. Kijk maar. zie hè? <laughs> ja... <tie> nou, eh, en eh, eh, eh, Bezuur is niet weggegaan toen jullie in zijn huis waren? Hij kijkt wel uit. We zijn duur hoor. Nou, reken maar. Als we hier de deur uitstappen, begint de meter te lopen. 100 gulden per uur. Zo. Doe maar. Maar eh, van 9 tot 5, nou, dat is een hele nacht. Zijn jullie niet in slaap gevallen? Nou, wat denk je wel? We staan voor ons vak. Ja, nou, we hebben misschien eventjes geslapen, maar toen was hij er ook, dat weet ik zeker. Hoe weet je dat zo zeker? Nou, dat vette been van hem lag op mijn enkel, <lacht> dan ben ik nog wakker van geworden. Hij lag tot snurken als een os. Juist. Mag ik even op je schoot zitten? J Jij mag niet op mijn schoot zitten, want ik moet schrijven. Ik moet jullie namen weten voor mijn rapport. Oh, maar ik teken niks, dat kost altijd geld. Verleden jaar heb ik ook eens een formuliertje getekend dat de man van de belastingen kwam brengen... en dat heeft me mooi een paar gekost. Hoe heet je? Wie? Jij. Oh, uh, Willemine Zwet en zij heet Aleida Felicia mm -hmm. de Waar. Dan mag je ook nog onze geboortedatums weten, maar ik teken niks hoor. <laughs> ik ben geboren op 12, 7, 53 en zij op uh, 19, 3, 55, oh, hè? Ja, ja, zie je wel. En moet Jez. je ons beroep ook weten? Ja, dat weet ik al. Callgirls. Callgirls, ja. precies. <laughs> maar prostituee ook? He, Ach, wat een naam! Nou. Callgirl klinkt toch veel leuker? Maar het is hetzelfde. Mooi. bedankt voor de sigaar Ik moest maar eens weg Ah, ga je nu al? Ik ga nu al hey. Zal ik je even ik ik uitlaten? Dat moet je niet aan, je bent zo bloot Vind je me dan niet mooi zo? Uh, ja, maar... Kom nou maar Dag Ik meen het hoor Wat meen je? Nou, dat je eens langs moet komen, lekker gezellig Oh Ja, ik woon hier ook Twee verdiepingen hoger Nummer 574 Weet je mijn telefoonnummer? Ja. Bel dan even, dat heb ik liever. En geld hoeft niet. Ja, natuurlijk. Dag, schat. U heeft geluisterd naar de dood van de marktkoopman... ...naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering... ...in de bewerking van Anna Bosman... U hoorde Robert Sobels, Hans Hoekman, Maria Lindes en Doekie Knul. Techniek André Jansen en Leon Dubois. Regie Mijn Met de Goede.